10 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Uit Syrië komen opnieuw berichten over geweld tegen burgers. In de zuidelijke stad Dara zijn vanochtend tanks en panzerwagens binnengetrokken. Ze openden het vuur. Daarbij kwamen volgens ooggetuigen zeker vijf mensen om het leven. Doordat de sluipschutters actief zijn, blijven veel slachtoffers op straat liggen. Het zou gaan om een grote operatie waaraan duizenden militairen meedoen. Arabiste Petra Stine legt uit waarom het leger juist kiest voor de stad Dara. Dat is de stad waar deze opstand begonnen is. Dus ik vermoed dat ze denken dat als ze daar het onderdrukken... dat de rest van Syrië dan stopt. Maar ja, dat is volgens mij een wensdenken wat niet tot resultaat zal leiden. Ik bedoel, de geest is echt uit de fles, zoals iedereen zegt. Ook in Douma, een buitenwijk van de hoofdstad Damascus... wordt weer hard opgetreden door het leger... zijn berichten over willekeurige arrestaties en schietpartijen. In de buurt van het Drentse Bovensmilde woedt een natuurbrand. Ongeveer 5 hectare van het natuurgebied Vochteloo Veen heeft vlam gevat. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle... en probeert de brandhaard in te sluiten om verspreiding te voorkomen. We hebben meteen uh, groot opgeschaald. Dat is ook wel een beetje inherent aan uh, dit weer en deze omstandigheden... dat we toch uh, wat sneller en meer materiaal te plaatse laten komen... Dus we hebben vrij snel voldoende potentieel te plaatsen. Niet ver van het gebied vandaan was gisteravond ook al een natuurbrand. Op een militair oefenterrein in de buurt van het TT-circuit bij Assen... ging ongeveer 5 hectare heide in vlammen op. Door hoge temperaturen en het uitblijven van regen... is het erg droog in veel delen van Nederland. De Amerikaanse congreslid Gabriel Giffords, die begin januari in haar hoofd werd geschoten, mag vrijdag de lancering van het ruimteveer Endeavour bijwonen. Haar man, Mark Kelly, is commandant op een van de laatste vluchten van de Space Shuttle. Ook president Obama is bij de lancering aanwezig. Giffords revalideert na de verwondingen die ze op 8 januari in Arizona opliep. Haar spraakvermogen is aangetast en ze loopt moeilijk, maar de artsen zijn tevreden over de snelheid van haar herstel. In Den Haag is vanochtend op straat een man doodgeschoten. Dat gebeurde rond zes uur op het Stuiverzandplein in de wijk Bezuidenhout, zegt de politie. We werden hier het hoogte van het plein aangesproken door een vrouw die aangaf dat er hier iets aan de hand zou zijn. En midden op het plein troffen de collega's een, een gewond slachtoffer aan... We zijn direct gestart met, uh, met de reanimatie. Uh, ambulancepersoneel is ter plaatse gekomen en heeft de reanimatie overgenomen. Dat heeft helaas niet mogen baten. Slachtoffers hier ter plaatse overleden. Drie mensen uiteraard zijn opgepakt: een man en een vrouw van in de 60 en een man van midden 40. De politie houdt er rekening mee dat er is geschoten vanwege problemen in de relationele sfeer. Het weer is vrijwel onbewolkt. De temperatuur loopt snel op. Vandaag opnieuw veel zon bij een matige noorden tot noordoostenwind. Het wordt in het noorden van het land 21 graden en in het zuiden 24 graden. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Bezoek nu de tentoonstelling Ongekende Schoonheid met unieke kunstschatten uit Macedonië in Museum Katharine Convent in Utrecht.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 Kijk op amidefrans.nl en kom het paasweekend naar Haarzuilens. Bezoek van 1 mei tot en met 8 mei het Legermuseum in Delft. Daar herleeft de periode uit de Tweede Wereldoorlog... met indrukwekkende verhalen van historische personages... en demonstraties van verdedigingstactieken. Op 5 mei viert het Legermuseum het Bevrijdingsfeest... met feestelijke activiteiten. Meer informatie op legermuseum.nl. Met Pasen kun je bij Paleis het Loo in Apeldoorn weer een duik op. Kom kijken en geniet van een koninklijk uitzicht over de prachtige paleistuin. Bezoek ook de tentoonstelling met tientallen kalenderfoto's van de Oranjes. Beide paasdagen open van 10 tot 5. Meer informatie op paleishetlo.nl Pianoconcerten van onder meer de prijswinnaars van het Lies Concours en Enrico Pace. Lezingen, balletuitvoeringen en een heerlijke paasbrunch. Met als gastheer Bram van der Vlucht. Lies Tomenia met Pasen.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 Dat was het, lekker weg in eigen land. Dit is Radio 1. KHO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman hebben vijf minuten over tien op deze tweede paasdag. We praten vanochtend in dit programma tot half elf... over de kwaliteit van ons voedsel en over de voedselverdeling in de wereld. Want uh, Pasa is een uh, moment dat je even iets meer tijd hebt om na te denken over de grotere thema's in het leven. dan alleen maar de dagelijkse beslommeringen. Dat doen we met Gerda Verburg, voormalig minister van Landbouw. nu nog Tweede Kamerlid voor het CDA. en uh, binnenkort vanaf 1 juli uh, de topvrouw bij de FAO, de Wereldvoedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. met Hans Eenhoorn, voormalig topman van Unilever, chef IJsjes, zei ik net. en uh, lid van de World Connectors, een groep invloedrijke Nederlanders die zich inzet om de wereld te verbeteren. en Albert-Jan Maat, die is voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie van LTO Nederland en in China. Na onze korst met Marije Vlaskamp. Inmiddels zes minuten over tien. U kunt reageren op deze uitzending als u dat wilt. Doet u dat via uh, goedemorgen Nederland. We hadden het uh, hier, dames en heren, tijdens het nieuws en tijdens de reclame over. Uh... Ja, dat we misschien ook eens een beetje meer in de streek zouden moeten kopen... en niet zo verwend moeten zijn dat we, eh, als wij toevallig aardbeien met kerst willen eten... zoals u net zei, mevrouw Verburg, dat we ze dan uit Spanje laten komen... maar gewoon wachten totdat het hier het voorjaar is aangebroken... en ze gewoon hier weer aan de plantjes hangen. Ja, het zou geweldig helpen, maar het is naïef om te denken... dat we daarmee alle problemen oplossen. Hè. Dus zijn we de ik decadent? Nou, ik denk wel dat we, dat we erg verwend zijn als uh, Nederlanders. Hè. De schappen zijn altijd vol. En als er ook maar iets is dat een week niet in de schappen ligt... vanwege aanvoerproblemen, dan beginnen consumenten al, al, al wat te klagen. Dus we zijn verwend? Ja. Ik vind Bent wel u dat ook we... verwend? Ja, ik, hoor, ik ben ook een consument, dus ik ben, uh, ik ben ook verwend. Ik wil ook graag zelf uh, kiezen wat ik eet. Ik hou van lekker eten. Ja. Um, dus ik ga er ook wel vanuit dat of de bakker, of de slager... of de groenteboer, of de supermarkt, dat, dat tenminste heeft. En ik kijk ook een beetje op mijn neus als dat niet zo is. Ja. Yes. Meneer Eenhoorn, bent u verwend? Eh. Ja, ik, ik denk het wel. Ja. Ik kom in ieder geval wel uit een periode dat ik wist dat, eh, dat je niet verwend was. Ik ben dus terug geboren in de oorlog. En ik heb dus echt nog herinneringen in naoorlogse tijd dat er dus gewoon niks was. He? Eén keer in de veertien dagen misschien een kogel cola. En eh, uit eten, forget it. En terwijl ja, nu kan eigenlijk alles en bijna iedereen kan alles. Dat ben ik het helemaal met eh, mevrouw Verburg eens. Ja, zit daar ook niet een deel van het probleem? namelijk Dat we dus op grote schaal van alles nog wat produceren... importeren, exporteren, ja. we verdienen daar ja, veel het is, geld aan? Het is, ja, dat is natuurlijk een, een belangrijk punt. Maar dat het, dus de industrie eraan verdient, dat is prachtig. Ja. Maar eh, de, het eten is gewoon te goedkoop. Het eten is gewoon te goedkoop. Ja, maar het is ook... nee, maar Ik geloof niet ja. dat, we daarmee, dat we daarmee nu het probleem oplossen. Kijk, wat er in Nederland uh, aan het gebeuren is. en wat nog zich verder moet ontwikkelen. is dat mensen zich wel bewust aan het worden zijn. Uh, van, het, uh, van het belang van het kopen van uh, seizoensgebonden groenten. Je ziet dat, uh, dat boeren en burgers. en buitenlui elkaar ook veel beter weten te vinden. Bijvoorbeeld door te zeggen. kom in onze uh, boomgaard en kom daar zelf appels plukken. of appels uh, rapen. Uh, je kunt tegenwoordig uh, koeien adopteren. of kalfjes adopteren. Of zelfs kippen of, of wat dan ook. Wat moet je die daarmee als je een kip hebt geadopteerd? Nou ja, dan, dan ben je in ieder geval bewust van hoe het, op een, hoe het er op een boerderij uh, aan, aan toegaat. Gaat. Kijk, de verbinding ja. tussen burgers en boeren is een tijd lang weg geweest. Ja. En we moeten er met elkaar alles aan doen in het belang van de boeren... maar ook in het belang van burgers en jongeren en kinderen... Ja. om die verbinding weer tot stand te brengen... zodat kinderen ook weten waar en hoe voedsel geproduceerd wordt. Dat kip wordt. niet uit de fabriek komt, maar van een beest. Ja, en dat, uh, dat een rode koe geen chocolademelk geeft. ja. Um. Ja, we lachen erom, maar er zijn mensen die dat echt denken. Absoluut, zo is het. Dat, en jazeker. dat een aardappel aan een struik groeit. Ja. Uh, meneer uh, Maat, uh, Albert-Jan Maat, voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland. Zou u het eigenlijk toejuichen als iedereen uh, bij de boerderij om de hoek zou gaan kopen? Nou, het uh, zou wel een stukje schelen, maar daar is het uh, op zich uh, red je het daar niet alleen mee. Want niet iedereen kan dat doen. En er is nog wel een ander probleem, want we hebben het over duurzaam produceren. Ja. Maar uiteindelijk komt er altijd op neer dat de boer of tuinen moeten investering doen. En wat ja. je nu ziet dat iedereen er wel over praat. We organiseren platforms en dat soort zaken. Maar we hebben nu net Pasen gehad. Mensen eten meer eieren. De eierboer verdiende vrijwel niets. Uh, als je kijkt naar de tomaten en uh, komkommers op dit moment... is er ook weer op zich gewoon een slechte prijs. Ja. En het is essentieel... willen we het in de toekomst goed organiseren. Ook als je kijkt dat er weer meer voedsel in de wereld nodig is... dan is het rendement voor de boer... Essentieel. Ik zit ja. nu in de studio hier in Groningen. Ja. Nou, uh, op dit moment uh, uh, voeren de ganalenvissers de, langs de Noordzeekust actie. Ja. Vier weken lang vangen ze niet, want ze zeggen van... het kan niet zo zijn dat de granalen in de winkel duur blijven en wij niets krijgen. Kortom, op dat vlak moet ook de politiek nog stappen zetten met een mededingingsrecht. Want op dit moment is het zo dat de lage prijs voor de consument wel beschermd wordt... maar een goede prijs voor de boer niet. En op dat punt moeten er echt nog stappen worden gemaakt, willen we duurzaam kunnen blijven produceren. Ah, maar ja. dan hebben we een ander woord uh, bij Gelre de kop. De en dat is een beetje jargon. Maar dat heet keten. Hoe organiseert nou zo in de keten dat uh, de boeren um, of de tuinders of de vissers uh, kunnen voldoen aan de wensen die wij allemaal als consumenten hebben. Ja. Uh, namelijk diervriendelijk of uh, uh, uh, duurzaam verantwoord uh, geproduceerd. Ja. Maar dat we in de hele verwerking ook de kwaliteit garanderen. En dat we uiteindelijk uh, ook de prijs, uh, uh, de prijs betalen die ja. daarvoor nodig is. Ja. En waardoor wij ons eigen voedsel ook meer waarderen. Omdat we die aandacht, die kwaliteit ook in dat product uh, uh, proeven. En omdat het onze welzijn en onze gezondheid en goede komt. Ja, maar, net hier... Maar op dat vlak is het denk ik goed om te melden... dat wij op heel veel treinen dat goed georganiseerd hebben. Alleen wat je nu tegenkomt, als een paprika-teler samen zeggen... we gaan samen dat product afzetten, we gaan nog beter telen... en ze maken ook afspraken over de hoeveelheid... tikt de overheid ze wel op de vingers. Waarom? En dat zijn zaken... Nou, dat wordt... Overheid zegt ...van ja, dan, dan uh, je mag wel uh, afspreken hoe je teelt... maar niet hoeveel je teelt. En dat zijn essentiële dingen, als we in de toekomst zeggen duurzaam produceren, en daar lopen we gelukkig als Nederlandse boeren en tuinders voorop. Ah. Maar het kan niet zo zijn dat de rekening van duurzaam produceren alleen bij boeren en tuinders komt te liggen. Dat daarmee, daar ben ik zeer met de heer Maat eens. Daarmee ik ben, en het, Ik ben er uh, graag voor open om op te essentieel? kijken hoe we, die keten, hoe we die keten ook zodanig nou. kunnen organiseren dat je geen concurrentievervalsing krijgt hè, door kartelachtige afspraken. Maar hier uh, ligt waarschijnlijk nog wel een punt en ik ben graag bereid om de heer Maat buiten deze uitzending daar nog eens even even over te bellen om te kijken wat we daar in de Tweede Kamer... en misschien, en zeer waarschijnlijk ook in Europa... aan zouden kunnen en moeten doen. Ja, de, We hebben het over het spanningsveld zal ik maar zeggen, tussen economisch gewin... en uh, de kwaliteit van het voedsel. Uh, en ook de beschikbaarheid van voedsel. Ja. Hans Eenhoorn, u zegt net voedsel is eigenlijk veel te goedkoop. Hoeveel duurder zou het moeten worden als het eerlijk was? Nou, ik... Het hangt ook een beetje af van wat, wat de wereldgrondstofmarktprijzen doen. Dat ja. daar, het wordt al iets duurder natuurlijk. Omdat de prijzen zeer, de laatste tijd behoorlijk gestegen zijn. Het stabiliseert nu iets. Maar ze zijn behoorlijk gestegen. Ligt ja. dus 100% voor bepaalde producten hoger dan, dan, dan vijf jaar geleden. Ja. Eh, maar nogmaals, als wij in Nederland 10 tot 15% ergens aan ons inkomen aan, aan voedsel betalen. Ja. Hoeveel zou het moeten zijn? Nou, ik, ik denk als je daar, daar, daar kan best 10% bij we dus zou een kwart van ons inkomen zo ongeveer aan voedsel zou, we, we, we, we, we ja, moeten Ja, we besteden een derde van, van ons inkomen aan wonen. Ja. Nou, wat is belangrijker, wonen of eten? Nou, hadden we het net over dat wij verwend zijn... dat we, als wij vanavond zin hebben in een bepaald gericht... gaan we het halen ja. in de supermarkt, Althans, de ingrediënten uh, voor degenen die het nog zelf bereiden... Niet kan, dan kan het en het niet kant-en-klaar gaan kopen. Uh, dat is ook weer een ander probleem, maar goed. Uh, u zei net, ja... Dat is wel aardig om dan te zeggen, je moet het alleen maar streekgebonden doen en seizoensgebonden. Maar ja, je hebt ook boeren in Afrika, die zijn net bezig om sperziebonen te verbouwen. En die willen ze graag afzetten in Nederland. Dat is voor die boeren ook wel prettig, want dan hebben ze ook iets om te eten. Ja. Maar ja, als wij zeggen, we willen die sperziebonen als het toevallig buiten het seizoen is, zouden ze eigenlijk niet meer moeten eten. Dan heeft die boer in Afrika weer een probleem. Ja, ik denk dat je dat toch een beetje moet overlaten aan, aan de markt... en aan de consument dan ook de keuze geven. Zeg nou, deze spersiebonen zijn geteeld in Afrika en die zijn goedkoper... en deze zijn geteeld in Nederland en die zijn wat duurder. Ja, dan weet ik wel welke de consument kiezen. Nou ja, daarom zeg ik ook, eh, eigenlijk alles zou, wat, zou wat, wat duurder moeten worden... omdat eh, wat niet in, in de, de productie van voedsel vaak begrepen is... is het gebruik van, van, van allerlei wat je tegenwoordig noemt eh, global goods. Dat is dus de luchtvervuiling die ontstaat, door, onder andere door transport... Uh, bij, de, bij de productie ook, uh, grond die, uh, die verbruikt wordt, uh, water wat, wat, wat ergens opgezogen wordt. Ja. Is het daarmee ook niet, uh, laten we zeggen, eigen belang van de industrie om het duurder te laten maken. En om het wat uh, laten we zeggen, meer seizoensgebonden te maken, omdat de grondstoffen gewoon veel duurder worden en straks op zijn. Ja, voor de industrie is het belangrijk dat ze een, een fatsoenlijke marge ga ik, uh, gemaakt wordt. Ja. Uh, want zonder, zonder marge kan je geen winst maken. Zonder winst is de continuïteit van het bedrijfsleven in gevaar. En wij allemaal verdienen indirect of direct ons geld door de waardetoevoering van het bedrijfsleven. Dat vergeten de mensen soms ja. wel Maar langs Maar langzamerhand gaat het ook bij multinationale organisaties en, en, en bedrijven niet alleen meer om uh, winstmaximalisatie. Kijk, iedereen ziet dat de, de grondstoffen schaars worden en dat we uh, dat er uh, normaal normaal gesproken nog meer mensen op de wereld bijkomen. Dus dat we meer monden te vullen hebben. En iedereen ziet dat het een steeds grotere schande wordt. Ja. Dat we een van die millenniumdoelen... namelijk minder mensen met honger in de wereld... dat we die um, uh, la, bij lange na niet halen. Sterker, dat er op dit moment meer mensen met, uh, met honger zijn in de wereld. Daar moeten we met elkaar iets aan doen. Dat laat je niet alleen over aan de politiek. Dat heeft nooit gekund. Maar multinationale ondernemingen als uh, Unilever, als DSM... Nou, Nederland heeft een groot aantal mensen... Uh, uh, ...multinationale ondernemingen... ...die moeten daar hun bijdrage aan leveren... ...en dat willen ze ook. Dus winstmaximalisatie is uh, uh, één doel... ...maar uh, die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen... ...internationaal is een ander belangrijk doel... ...en dan ja. mogen die bedrijven ook op worden aangesproken. Ja, Goed, daar ben ik alleen al ...ik praat ook niet over winstmaximalisatie... ...maar ik probeer alleen te zeggen dat... ...winst is geen vies woord. Een bedrijf moet nee. winst maken om zijn continuïteit ja, uh, te brengen. Ja, maar daar dat, dat ook... ben ik het uh, met Hans de eens... ...maar dan moeten we wel naar de hele keten kijken... Ja. En wat, wat je opnieuw ziet, uh, elke keer wereldwijd, is toch steeds... Ja. dat het zo lang duurt dat ook gedacht wordt over het rendement van, van, van boeren en tuinders in dat geheel. Wereldwijd is, is dat het punt. Maar wat ik, en ik zou een ander element ook in die discussie willen inbrengen... Is, als we een bankencrisis hebben, dan leggen we buffers aan van geld. Uh, dan vinden we dat we wereldwijd afspraken moeten maken. Nou, voedsel is nog belangrijker. En wat essentieel is, als we grotere tekorten in de wereld gaan krijgen... dat we gewoon eens gaan nadenken over strategische voorraden. Ja. Strategische voorraden aanleggen om te voorkomen als het een keer slecht gaat, dat de prijs in de goot ligt... dat de prijs toch nog redelijk voor boeren en tuinders overeind blijft. Ja. En tegelijkertijd in de jaren van tekorten... dat in ieder geval in grote arme delen van de wereld... het niet leidt tot prijsexplosies dat mensen het niet meer kunnen kopen. Met andere woorden, betekent... u zegt eigenlijk... je moet niet alleen een potje een noodfonds maken... met honderden miljarden voor de Portugezen en de leugenachtige Grieken... maar u uh, zegt, ik uh, zou je een, een, een potje moeten aanleggen uh, met uh, voedsel... voor het geval dat het straks schaars wordt. Maar ja, hoe doe je dat dan, want het voedsel bederft? Nou, er zijn een aantal producten. Het zijn standaardproducten. Graan en rijst zijn standaardproducten. Daar kun je het goed mee doen, want dat zijn wel spelfuncties uh, in de markt. Maar wat voorbeeld... moet ik dan denken aan een Europese opslagplaatsen waar uh, een voedselvoorraad voor Europa uh, ligt of zo? Nee, je kunt eraan denken, bijvoorbeeld in 2009. Toen lag de graanprijs in de sloot. Ja. Dat heeft ertoe geleid dat telers in, in, in bepaalde gebieden van Europa... nauwelijks nog geld hadden om kunstmest en zaaigoed te kopen ja. in 2010. Dat is niet goed, want dan krijg je enorme schommelingen. Ja. Wat je doet is in ieder geval zorgen op het moment dat het uh, fout gaat lopen... en dat je denkt van nu heb ik een tekort... dat je toch iets achter de hand hebt om te zorgen... <laughs> dat wereldwijd het ja. beter gaat functioneren van de markt. Marije ja. Flaskamp in China. Om te uh, kijken, want hier zijn uh, van die inderdaad die strategische... Reserves. die worden gebruikt om uh, ja, als er misoogsten zijn of uh, als mensen echt het gaan niet kunnen betalen... om die prijs naar beneden te halen. Uh, hier wordt heel erg actief gewerkt aan ja, zelfvoorzienend zijn op voedselgebied. China uh, heeft dat als grootste prioriteit en ook als, als nationale trots. Hier woont 22 van de wereldbevolking. En China is er tot dusver ingeslaagd om al die mensen van ja, een basisdieet te voorzien... terwijl China maar 7% van al de landbouwgronden ter wereld heeft. Nou, hoe doen ze dat? Weinig grond, veel mensen om te voeden... strategische graanreserves aanleggen. Dus we kunnen hier ook wat leren van de Chinezen? Jazeker. En dat is, is niet alleen in China, dat zie je in India. En wat wij in Europa doen, is dat nu toe denken dat het alleen via de markt te regelen is. En dat ja. zal niet gaan gelukkig. Nou ja, ja, daar lukken. zegt u zo wat. Want China is weliswaar een wat meer kapitalistische samenleving geworden... dan in de tijd van het schrijven van zelfkritieken en het boekje van Mao, zal ik maar zeggen. Maar het is nog altijd wel een dictatoriaal geleid land. Ja, het is in ieder geval een centrale land, ja. zeggen ze en uh, ze kijken dus ook naar wat die markt doet. Aan de ene kant heb je hier een soort wild-west-kapitalisme... -wild met een enorme run op, uh, ook op voedsel. Er is hier speculatie. Uh, dan wordt ineens de knoflook tien keer zo, uh, zo duur... Omdat ja, een aantal mensen met geld die knoflookvoorraden opkopen. Aan de andere kant is er ook dus nog altijd de staat die zegt... we moeten die basisvoedselvoorraad uh, moeten we verzekeren. We hebben vorige winter ontzettende inflatie gezien op ba ja, basisvoedsel. Gewoon op olie, op graan, op rijst, op witte kool. Helemaal geen luxe dingen. Nou, dan stoppen ze dat en dan gooien ze dus uh, de staat, ook partijen... goedkoop voedsel op die markt ja. om te zorgen dat ja, de gewone man toch nog uh, enigszins zijn boodschappen kan blijven doen. Dus ja, de staat is heel erg sterk. Die, die heeft een stevige vinger in de pap als ze het willen. Aan de andere kant laten ze dus ook soms die markt wel eens helemaal los. En dan zie je dat het dus misgaat met die voedselprijzen. Dan krijg je absurde bedragen voor chilipepers. Juist. Maar het zijn, het zijn toch Anzijn, en, enigszins een beetje labmiddelen als je naar, naar de langere toekomst krijgt... dat we straks 9 miljard mensen moeten voeden en ongelooflijk veel Chinezen die rijker worden... en dan per definitie meer gaan eten. Als het inkomen toeneemt van een laag inkomen naar hoog inkomen wordt dat voor een belangrijk deel besteed aan voedsel. Ja. En vooral nu aan dierlijk voedsel en, en, en aan de melk. Nou, dat, nu al. Dat... Daarom hebben de boeren hier ook uh, geen goed inkomen, want ja ineens is er vraag naar uh, bieflapjes uit Japan en uh, nou die welbekende aardbeien uit Spanje ja. uh, die worden hier ook gewoon ingevoerd ja maar dat zijn dat zijn dat zijn, dat zijn, dat zijn hele Kleine, kleine hoeveelheden. De, de, de, de Chinezen eten hun vleesconsumptie. Is voornamelijk varkensvlees voor zover ik weet. En er worden gigantische hoeveelheden eh, granen in geïmporteerd. Om die varkens eten te geven. Er worden gigantische hoeveelheden granen ingevoerd. Om mensen eten te geven. China is bezig om, om, om half Afrika op te kopen. Om daar hun spullen vandaan ja, maar ik denk te halen. Ja, dat is het... het probleem. Want op die manier heeft de Chinese boer geen cent te makken. Want ja. die heeft een biologisch kippetje lopen. Uh, die wil dat kippetje graag op de markt brengen. Maar niemand wil dat kopen. Want ja, we kunnen ook dat uh, met, met, met buitenlands geïmporteerd graan opgefokte vette spijnvarken kopen. En steeds meer mensen hebben dat geld en willen dat proberen en kiezen daarvoor. En niet voor ja, het product van om de hoek van ja. de Chinese ja. boer. En nu is de vraag, hoe lossen wij dat op? Nou ja, dat, nou, dat, dat de, kun je niet met een eentoverstokje oplossen. Ik denk dat het uh, belangrijk is dat de Chinese regering inzet... op het verbeteren van de uh, productiemethoden en de kwaliteit die boeren leveren. Hè? Uh, China heeft 600 miljoen boeren. Ja. Um, en daar kan nog wel wat uh, aan gebeuren en daar moet ook heel veel aan gebeuren. Ja. Die voedselveiligheid moet daar omhoog. Want mensen die meer geld te besteden hebben, die willen in ieder geval veilig en gezond voedsel hebben. Dus die garantie willen ze ook hebben. Uh, maar ik denk dat we wereldwijd afspraken zullen moeten maken hoe we omgaan met steeds schaarser schaar wordende grondstoffen. En hoe we wereldwijd we, de we, we, landbouwgronden benutten. Maar het lukt manier... dan niet eens om wereldwijd afspraken te maken over klimaatdoelstellingen? Nee, maar dat betekent niet dat we ermee moeten stoppen. Ik denk dat, uh, dat in toenemende mate mensen hun eigen regering zullen aanklagen op het moment dat ze meer dan 80% van hun inkomen moeten besteden aan geld? Kijk naar, of aan voedsel. Kijk ja. naar wat er in Egypte is gebeurd. De echte revolutie is begonnen in 2008. Toen er schaarste was. En toen een, een moeder van een gezin op Facebook zei. Hoe kan het nou dat ik de hele week hard werk. maar onvoldoende geld heb om voldoende voedsel die voor mijzelf en mijn kinderen ja. te kopen? Dat gaat wereldwijd gebeuren. Ja. En er dus, worden maar meer nou, nou, dat ik... leidt ertoe tot de urgentie. dat uh, wereldwijd betere afspraken gemaakt moeten ja. worden. Over, die, over de productie van. Uh, landbouw. Nee. Het kan met de bestaande landbouwgrond Kunnen ja. we, er kan drie tot vier keer zoveel geproduceerd worden. Ja. Er moeten ketens georganiseerd worden. Want ja. hier verspillen we veel voedsel vanuit verwendheid of ja. decadentie. Ja. Maar in Afrika ligt ja. 40% op het land te verrotten. Dood ja. gewoon omdat de melk niet uh, um, verwerkt wordt tot kaas en dus zuur wordt. Ja. Um, uh, dat met, met andere woorden, de keten klopt daar de niet. De keten klopt ik, daar ik, niet. Maar maar ik, ik zou... uit u wilt ja. zeggen. Ja, ik wil wel eens even dichter bij huis. Want je kunt zeggen van ja, dit en dat moet wereldwijd gebeuren. Maar wij, kun, wij hebben als Nederland natuurlijk wel een zorgfunctie. Onze boeren zijn goed in duurzaam produceren. Ja. Je weet dat je grondstoffen in de toekomst ook schaars gaan worden. Nou, als we innovatie benutten om met Minder middelen, minder grondstoffen en minder energie, meer te produceren. Daar zijn wij heel goed in. Een voorbeeld te ja. geven. Wij staan aan de vooravond van het opstarten van uh, mestverwerking in Nederland. Dat betekent dat je alle fosfaat die hier ook maar in mest zit, gaat benutten. Want nou, fosfaat is een eindige grondstof, ja. dat zou je daarvoor kunnen benutten. Ja. Als je kijkt, onze tuinbouw, dat wij gaan naar kassen, die ook energie. Nu al energie produceren, ja, dan betekent het gewoon zonger, dat, je, dat, je, ja, dat je dat heel slim aan moet pakken. En als je een stevige agenda zet, dan moet je naast die ondernemer gaan staan. Ja. Die ondernemer ziet de richting en ondersteunt dat gewoon in je beleid. En maar, Nederland kan ja, we dat Dat gebeurt nu, daarom ja, moeten we zo ja, trots ik, zijn op die Nederlandse Ik wil nog wel even één ding zeggen. Iedereen zegt dat het gebeurt, maar we moeten de stappen nog wel gaan maken. En het beleid moet wel die kant op. En ondernemers zijn er klaar voor. En wij zoeken partners bij overheid, maatschappelijke organisaties. Zoals we dat bijvoorbeeld op het terrein van dierenwelzijn ja. doen met de ja. dierenbescherming. Maar goed, je ziet steeds vaker gebeuren dat als de overheid er traag reageert... dat het bedrijfsleven of de burger het zelf wel organiseert. Uh, meneer Eenhoorn, ja. we hadden het net over... dat uh, althans Gerda Burg zei dat de revolutie in Egypte is ontstaan op Facebook... omdat iemand zich afvroeg hoe kan het nou dat ik me de puntje-puntje werk... en nog niet eens geld heb om, uh, ja. om fatsoenlijk te eten uh, te kopen. Uh, is het niet zo dat... Um, dat dit tot hele grote ongelukken gaat leiden wereldwijd... als we ja. dat niet gewoon goed proberen te regelen met elkaar. Ja, ik, ik, ik probeer dat verhaal te vertellen. Wat meneer Jama zegt is het natuurlijk waar. Prima, Nederland hebben het redelijk goed voor elkaar. En dat is fantastisch, en dat is ook goed. Maar we moeten toch naar verder van huis kijken. De, als de, de, de enorme tegenstelling in de wereld... van meer dan een miljard mensen die alles hebben... en daar ook nog ziek van worden vanwege vetzucht en hart- en vaatziekten ten opzichte van meer dan een miljard mensen die helemaal niks hebben... Als we dat op een of andere manier in stand, in stand houden... en ja. dat gebeurt toch wel een beetje... Ja. dan leven wij per definitie in een niet-stabiele wereld... en die is ook niet duurzaam. En dat leidt uiteindelijk tot ongelukken. En die eerste ongelukjes zijn al zichtbaar. Met eh, Niet alleen Egypte, maar daar waren dus de, de afgelopen jaren waren er een 30 of 40 landen. Voedsel, Voedselrelf. 30 of 40, ik heb die kaartjes, die heb ik bij me. Ja. 30 of 40 landen. Dus waar gaat dat toe leiden dan? Nou, ik, ik ben bang als, als wij als, eh, als wereld en Nederland zouden een rol in kunnen spelen. Een andere rol die meneer Jan maat Maar wel een rol spelen. Ja, even voor alle duidelijkheid. Voor, ik heet Albert-Jan van voor en maat van ja, achteren. Ja, ja, dus, ja, ja, ja. Neem me niet kwalijk. We, we, we kennen elkaar lang genoeg dat ik me die vergissing... Eh, Nee, kan niet, kan niet, neem me niet kwalijk. Dat als die, als die, die wereld, die, die, die kan ontploffen eh, op een bepaald moment. Als, als die maar we hebben het over, over een de... wereldoorlog? Eh, ik heb net een, een, een, een boekpresentatie bijgewoond van, van Paul Gilding. Dat is een oud eh, baas van de wereldwijde Greenpeace-organisatie. En die zegt, eh, dat, heet, dat boek heet The Great Disruption, De, de, de, de, de, de Grote Klap... Ik zeg, ja, ergens gaat dat fout... Ook omdat uh, hij ervan overtuigd is. En ik ben ook een beetje bang. Dat het egoïsme van de mensen altijd groter is dan het altruïsme. Wereldoorlog is men me te groot voor. Ja, maar de, de geopolitieke onderwerpen zullen in de komende tijd wel draaien. Om water en voedsel in die combinatie energie en grondstoffen. En dat heeft alles met elkaar te maken. Ja, en dat goed. zien we zich nu al aftekenen. Wat nodig is, is dat, we, dat wereldwijd dat wordt uh, beseft. Ja. Dat, dat is gelukkig aan het gebeuren. Maar ja. dat zou nog in een hoger tempo moeten en dan zullen we dat met elkaar moeten organiseren in het belang van zoveel burgers die nog honger uh, lijden, maar, maar ook in het belang van burgers. Maar van u, bent straks, u bent nou, ja. straks uh, uh, een topvrouw bij de, ja. bij de Verenigde Naties, ja. FHO. Ja. U kunt dat doen. U ja. gaat, gaat, gaat, gaat u de wereld over, gaat u praten met mensen, gaat u proberen ja. om dingen in gang te zetten. Ja. Door, de maar, kennis en de, door de kennis en de kunde van Nederlandse boeren ja. uh, beschikbaar te stellen ook aan boeren in Ethiopië en in Ghana en overal waar ze daar gebruik van willen maken, ja. door de opbouw van ketens zoals we die hier in Nederland goed hebben georganiseerd. Ja. Door die ook daar beschikbaar te stellen. Want ja. wat heb je eraan als je meer produceert maar alles ligt te verrotten op je land. Ja. Door uh, ministers en regeringen aan te spreken in die landen om te zorgen dat er infrastructuur komt. Want anders gaan die inkopers van supermarkten... nog ergens anders de zaken kopen. Dat moet georganiseerd worden. Ja. En Nederlandse boeren en tuinders moeten de kans houden... om in die voorhoede positie te blijven opereren. Want ja. er is steeds iets nieuws. En laten we dan ook het groene onderwijs daarbij betrekken. Want Wageningen Universiteit, maar ook de hogere agrarische opleidingen... zijn top of de bill als het gaat om steeds weer iets nieuws te vinden... waardoor je weer nieuwe kansen en mogelijkheden kunt creëren. Wanneer bereiken we het punt, eh, meneer Eenhoorn, dat de hele wereld te eten heeft zonder dat er rotzooi ingestopt wordt? Um, nou ja, dat, ik denk dat dat, uh, dat, dat, iedere, dat, dat, nooit, dat dat nooit gaat gebeuren. Er zal altijd wel ergens een boef zijn die op een gegeven moment een sensationele kans geraakt. Maar ik, ik denk dat dus het, het, het denken de goede kant op gaat. Ik heb wel een, pro, een beetje een probleem met de uitstekende analyse van mevrouw Verburg... die juist is dat die ja. dingen aan het gebeuren zijn en moeten gebeuren... Maar de schaal waarop het gebeurt is klein. En de beloften die de wereld doet aan de armen... Ja. worden veel te weinig nagekomen. Leiderschap hoor je dan met leiders? Leiderschap van de mensen die ook durven te investeren... in de dingen die mevrouw, ja, die mevrouw Verburg uh, Maar wie zou dat moeten doen dan? Nou, Ik denk dat dat in ieder geval de G20 moet doen. Die hebben dus... Ten tijde van de, de vorige voedselcrisis in 2009, zeggen wij gaan uh, 20 miljard beschikbaar stellen meteen. En, uh, dat, maar de grote ter... mensenlanden worden het dan niet eens, uh, eens over het uh, opvangen van 20.000 vluchtelingen uit Tunesië. Ja, ja, uh, het dat, oplossen van een ja, bankencrisis. Met, met iets, het is nog erger. Ze, ze, ze, ze, er worden dingen beloofd die niet nagekomen worden. Ja. En dat is ook gebrek aan leiderschap, ja. want de volgende crisis is altijd belangrijker dan, dan, dan de huidige voedselcrisis. Maar de urgentie wordt groter en burgers in, in landen spreken hun eigen regering aan. Goed. In China is dat ook ook uh, uh, uh, uh, langzamerhand uh, aan de gang. De, de Als meer de gering... mensen meer hebben, en dan willen ze ook meer te vertellen Ja Jawel, maar, maar mensen maar ze die... willen vooral dat het veilig is. Uh, mensen weten hier gewoon niet welk eten ze nog kunnen kopen. Vandaag zijn het gestamde broodjes, morgen is het oké. Okay. Uh, ja. Mensen willen inderdaad een systeem waarbij uh, de overheid of overheidsdiensten aanspreekbaar zijn. Van hé, hey, dit voedsel deugt niet. Nee. En mensen willen ook vooruitgang en dat is het dilemma. Er worden hier prachtige akkers bebouwd met industrieterreinen. Nou, dan raak je dus enorm veel landbouwareaal kwijt. Ja. En dan kan je dus niet meer zoveel voedsel zelf verbouwen. Ja, ja dan ga je het in het buitenland laten doen. Toen ja. ze hier ook in Afrika. Ja. Goed. En dan vlieg met, met andere dat woorden... Albert Jan Maat het laatste woord. Ja, het wordt tijd dat uh, de boeren weer de, daar de plek en de centrale plek in krijgen. En ik ben het met Bas Eenoorn eens. Ik ben zelf uitgenodigd voor een uh, parallelle van de Geen Hans Eenoorn. Hij pakt je gewoon terug. Ja, het ja. Ja, moet één blijven. Ja. Ja, ik heb zelfs uitgenodigd in Parijs voor een... Uh... Voor de G20 is een parallelbijeenkomst bijeenkomst over de landbouw. En daar zullen we toch proberen afspraken te maken en voor strategische voorraden. Maar ja. ook hoe zorg je ervoor, want dat is essentieel. De sleutel ligt bij boer en tuinder. Ja. Als daar een fatsoenlijk rendement komt, die organiseert de markten zo dat ze een gelijkwaardige positie krijgen, dan ben ik optimistisch voor de toekomst. Het nieuwe Goed, Europees is... landbouwbeleid moet daar een voorbeeld voor stellen. Goed, daar gaat u verder aan werken en dat geldt voor u allemaal. Hartelijk dank Gerda Verburg, nieuwe topvrouw van de FAO. Hans Eenhoorn, voormalig topman van Unilever en nu bij de World Connectors om te zorgen dat de wereld een beetje beter en eerlijker wordt verdeeld. Albert Janmaat, voorzitter van LTO Nederland en Maria Vlaskamp in China. Hartelijk dank u thuis ook voor het luisteren. Einde van deze uitzending. We gaan snel naar de bus van Prem. Prem, waar ben je vandaag? Nee, Sven, eerst een belangrijke vraag. Wat heb jij vandaag op deze christelijke paasochtend als KRO-jongen gedaan? Ben je naar de mis gegaan? Ik moest werken, Prem. En weet je wat, hoe spreek je er nou uit? Je spreekt uit als postkerel. Weet je wat de postkerel is, Sven? Ik heb geen idee. Nou luisteraars, als u net zoals Sven Kokkelman niet weet wat de postkerel is en als u zegt van hoe kan het dat we op tweede paasdag niets doen met de christelijke traditie in dit land wat helemaal verloederd wordt, dan is er één klein dorpje aan de Duitse grens wat vecht tegen de verloedering en nog steeds de christelijke traditie volgens de katholieke normen op tweede paasdag doet en daar gaan we over praten in primetime, maar nadat. Met een stichtelijke stem u van Dorad Miegens het laatste nieuws heeft gehoord. Radio 1, het nos Journaal. Uit Syrië komen berichten over geweld tegen burgers. Opnieuw in de zuidelijke stad Dara hebben militairen het vuur geopend en zouden zeker vijf mensen zijn omgekomen. Ook in Douma, een buitenwijk van de hoofdstad Damascus, wordt weer hard opgetreden door het leger. zijn berichten over willekeurige arrestaties en schietpartijen. In de buurt van het Drentse boven Smilde woedt een natuurbrand. Ongeveer vijf hectare van het natuurgebied Vochtelowerveen heeft vlam gevat. Gisteravond waren er ook al natuurbranden bij Assen en bij Roermond. Vanwege de droogte in Nederland geldt nu ook in Utrecht, de provincie Utrecht, de code rood. Barbecuen in de natuur en het verbranden van tuinafval zijn daarom verboden. In Oost-Brabant en in Noord-Limburg gold al langer die code rood.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 Het is vandaag tweede paasdag en ook nog prachtig weer. Voor velen van u een extra vrije dag die u besteedt om erop uit te gaan. Naar het strand, het bos en niet te vergeten de meubelzaken. Het christelijke karakter van deze dag lijkt in heel Nederland vergeten. In heel Nederland, nee. In één klein stadje in Overijssel, niet ver van Duitsland, strijden moedige gelovigen tegen de verloedering van deze dag. Tegen de verdrukking in blijven de Rooms-Katholieke inwoners van Oudmarsum hun paasprocessie houden. En ze blijven hun eigen liederen zingen. Luisteraars, ik heb het vanochtend hier meegemaakt... en ik kan niet anders zeggen dan dat het mooi is. Goed, ik vroeg me wel meteen af waarom vrouwen niet mee mogen lopen... en of dit nu een oprechte religieuze beleving is of toeristische folklore. Is Oudmarsum het laatste christelijke bastion... in deze verloederende maatschappij in Nederland? Wat denkt u? Bel me op 0800-1121... en mail naar primtimeapenstaatntr.nl, Tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Oudmarsum als voorbeeld voor Nederland. Graag hoor ik uw mening. Welkom bij Primtime. It's in 770 na Christus werd hier in Oudmarsum een van de eerste kerkjes in Twente gebouwd. De Oudmarsumse parochie was rond het jaar 1000 giga groot. En omstreeks 1300 kreeg Oudmarsum ook stadsrechten. Ik sta hier met twee en ik moet het goed uitspreken. Hoe zeg je dat? Nogmaals, Porscheels. Hoe word je een Porsche-kerel? porsche, porsche ben je gevraagd? En waar, waar, aan welke kwalificaties moet je voldoen? Uh, je moet uh, ongetrouwd zijn. Uh, in Noemassum zijn geboren. Of uh, in ieder geval in Noemassum wonen. En uh, meestal uh, zijn de Porsche zijn, uh, 18 jaar en ouder. Wie ben jij en hoe oud ben je? Ik ben uh, Tony Seidsman. Ik ben 21 jaar. En wie ben jij en hoe oud ben je? Ik ben Joost Peters. Dus ik ben 22 jaar. Oké. Okay. En hoe lang ben jij al uh, postkerel? Uh, dit is mijn vierde jaar. Uh, je mag het ook vier jaar doen. Dus uh, voor ons zit uh, helaas bijna op. En dan, uh, ja, dan mogen we uh, bij de oud-paarskerels, waaronder Jan Bukkers, mogen, wij, uh, ja, dan mogen we bij aansluiten. En wat doet de paarskerel? Uh, de paarskerels uh, zijn eigenlijk een vertegenwoordiging van de hele katholieke gemeenschap in op Marse. Dus je moet ook rooms katholiek zijn? Je moet ook rooms katholiek zijn. Ja. Het is ook zo, je mag ook geen dienstplicht hebben. Vroeger waren de paarskerels het oude, toen was er nog een dienstplicht. Tegenwoordig is er geen dienstplicht meer, dus in principe is dat, is dat niet meer nodig. En moet je ook nog maagd zijn? Nee, je hoeft geen maagd te zijn. En jullie zijn Rooms-Katholiek en is dit een erebaantje als je postkerel bent? Ja, het is echt een eer als je hiervoor gevraagd wordt. Ja. En ben je nog vrijgezel? Ik ben nog vrijgezel, ja. En doet het goed bij de meisjes als je postkerel bent? Ja, natuurlijk. Ja? ja? natuurlijk. En hoeveel is er nog religie hierin en hoeveel is folklore? Um, ik denk dat de uh, religie is, uh, denk ik wel, wel heel belangrijk is. Uh, het is natuurlijk een traditie wat uh, daaruit is ontstaan. En uh, ja, dat proberen we gewoon eer te houden. Nou, we staan hier voor de Rooms-Katholieke Kerk, waar net de paasmis is geweest, die uitkomt. Uh, hoe gelovig is men nog hier in Oudmarsum? In Oudmarsum is men nog zeer gelovig. Kijk maar hier naar de traditie, hoeveel volk hier nog is, hoe fanatiek de Oudmarsums hier nog mee zijn. Dus ik wil wel zeggen dat Oudmarsum nog vrij, kathol, vrij katholiek is en gelovig. En als je dan kijkt, tweede paasdag, iedereen gaat naar de meubelboulevard en gaat erop uit. Denk je niet, jongens, jongens, waar is jullie moraal? Ja, dat is wel jammer. Ja. Maar goed, er komen ook wel heel veel toeristen op af en die vinden het ook allemaal mooi. En die doen ook overal mee. Dus in principe is dat wel helemaal goed zo. Ga je het missen op geen om geen postkeren meer te zijn? Uh, ja, dat ga ik zeker missen. Ik vind het ook echt jammer dat, uh, dat het voor ons echt bijna afzit. zit. Maar gelukkig mogen we bij de open mee. En dan uh, maak je het toch maak je nog mee, alleen op een andere manier. Luister, als je moet op de website kijken... want ik ben vrij lang en normaal kijk ik eerder mensen... maar ik moet echt letterlijk opkijken. Worden jullie ook op lengte geselecteerd en zo? Nee, we worden niet op lengte geselecteerd. Ja, dat is toeval. Ja, want ik ben vrij lang, dus jij bent langer dan ik. En wat, wat, wat ik nog wilde vragen... jullie hadden het ontzettend druk... want ik had gevraagd of jullie de bus konden, maar jullie kunnen... Hebben jullie, wat, wat hebben jullie gedaan vanaf afgelopen vrijdag? Uh, vrijdag kwamen twee uh, nieuwe Porscheals. En uh, ja, goed, er worden daar even uh, zeg maar de richtjes verteld aan de twee nieuwe. Nou, zaterdag gaan we hout halen. En, uh, op zondag uh, bijna hetzelfde als vandaag. We beginnen weer met de rondgang. Maar wat doen jullie dan de hele dag dat jullie het zo druk hebben? Ja, wij regelen het hele paas op een, uh, op een, op een uh, traditionele manier. En daar hangt een klein beetje een mysterieuze sfeer mee. Dus we hoeven lang niet alles te vertellen wat we allemaal doen. <laughs> maar jullie zuipen ook heel veel, hè? Ja, dat, uh, dat is meer een verhaal. Dat is, uh, dat is niet waar. Nou, ik zag jullie vanochtend om kwart voor acht aan het bier. En daarna gingen jullie hier in een hotel in een bier-en-kopstoot. Ja, oké, okay, maar vanmorgen dan moesten we even de keel smeren. We hebben we de rondgang gedaan, één rondje. Kijk, we hebben natuurlijk alweer dorst. Dan neem je even een borreltje om de keel te smeren. Het leuke aan katholieken is: jullie zijn altijd zo blijmoedig. niets niet is een probleem. Nee, dat klopt. Wij zijn uh, altijd vrolijk. Ja. Uh, de laatste vraag die ik heb, jullie, jullie doen dit in de rest van Nederland, is het paasvieren. Want we staan hier voor de katholieke kerk en er komen een heleboel mensen eruit. Het zonnetje schijnt, fantastisch. Was dit trouwens de mooiste, uh, uh, sinds jullie het doen, de, de dag met het mooiste weer, hè? Dat uh, zeker. Uh, onze eerste jaren weer nog heel goed, uh, toen wij uh, net bij kwamen. En toen uh, was het nog aan het sneeuwen, maar het was paas natuurlijk veel eerder. Nu is het paas te laat. Met deze lange jas is het wel heel warm. <laughs> Oké, okay, Maik, jullie hartstikke bedanken. En weet je welk liedje? We hebben altijd een muziekje aan het begin. Welke denken dat we gaan draaien? Uh, ik hoop dat Christus is opgestanden, maar ik zou het eigenlijk niet weten. Nee, we doen halleluja. Vind je die ook goed? Ik vind het helemaal prima, dankjewel. L luisteraars, een uur geleden opgenomen op de iPhone van Sulema En we hopen dat de kwaliteit goed is. Ga je gang, Bart? Dankjewel. Goedemorgen dames, mag ik u wat vragen? U bent net van de paas misgekomen? Mag ik u, u bent net van de paas misgekomen? Ja, maar we hebben hem niet helemaal uh, gevolgd. Maar verder... Ah, okay. het... ja, luister, als ik probeer nog een kerkbezoeker te pakken te krijgen... om die me kan vertellen uh, waarom hij naar de kerk ging... maar goed, we hebben in de bus ook Henk Eertman, coördinator van het Vleugelvestein. Henk, wat is dat Vleugelvestein precies? Het is het uh, rondtrekken door de huizen in Oortmarsum... De mensen geven elkaar vanaf de paarswee uh, elk uh, een hand. En dan trekt men hand in hand door Marsum. En uh, wij bezoeken dus ook een aantal huizen... Waar er nog een, een stiepel, een deurstijl uh, staat. En daar trekt men uh, doorheen. Maar voor, voor, voor, voor de luisteraar in Nederland, in, in Amsterdam, Rotterdam. U weet wel die niets meer weten van de christelijke tradities waarop dit land is gebouwd. Uh, uh, uh, je, je, tweede Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan. ja, dat doen we dus op de eerste op de paasdag. paasdag ja? Ja. Ja. En wat doen we, de en tweede de, paasdag? En de tweede paasdag, ja. Het is een, uh, een uh, tweede zondag. ...die bij Pasen hoort zoals ook een, een tweede Pinksterdag bij de eerste Pinksterdag hoort. En ja, dat is van oudsher, is dat al zo. Maar de traditie van eerste Paasdag, die wordt in Oud Marsum op de tweede Paasdag nog eens een keer herhaald. Maar nu heb je in Spanje en Frankrijk en sommige delen van Italië... ...heb je dit soort processies, ook om de kerk. Ja. Wat is nou het verschil tussen de Oot-Marsumse processie en de processies die we in Zuid-Europa zien? Nou ja, ik ken de processies in Zuid-Europa niet zo goed. Maar we hebben hier een, een tweetal vormen. Um, S'morgens om uh, half negen, dan hebben we een uh, rondgang om de Wemen. Ja, en dan zingen jullie, halleluja, de blijde toon wordt nu gezongen, zoet en schoon, en schoon halleluja. Ja. Uh, dit is de grote blije dag die David in de geest voorzag. Hemel en aarde zijn verheugd, de heilige kerk smaakt ook vreugd. Want onze Heer en Koning Groot is nu verrezen uit de dood. De sterven ons het leven gaf, verrees in glorie uit het graf. Halleluja. Ja. En dat zingen jullie dan, ik heb het gezien, jullie beginnen en jullie lopen zo in een omgang. Ja. Een stuk of vijftig uh, rooms-katholieke mannen. Ja. Waarom geen enkele vrouw erbij? Ja, dat is. Uh, waarom precies, dat weet ik niet. Er is ooit een keer iemand, een dame geweest, die meegelopen is. Maar uh, dat was op de eerste paasdag en de tweede paasdag, toen was ze er niet meer bij. Uh, ja, dat is zo gegroeid. Waarom of dat is. Dat, daar kan ik helaas geen antwoord op geven. Maar, Henk, ik snap... maar ze mogen best meelopen. Mag ze mogen. Mag, mag we, ja. maar, maar, want ik, ik, ik ben met Sulema. Sulema is van Marokkaanse afkomst. Ik ben van Indiaanse afkomst. Surinaamse afkomst. We zijn hier met open armen ontvangen. Ja. We hebben geen enkel moment het gevoel gehad... dat vrouwen niet welkom zijn. Nee. Maar waarom lopen die vrouwen niet mee? Henk, doe er wat aan. Nou, het is misschien te overwegen... maar ik denk toch dat men uh, ervoor zal kiezen... Door de dames dat ze niet meelopen. Oké, okay, luisteraars 0801121. Um, ik wil graag van u weten of u het goed vindt dat in Out-Marsum dit nog blijft bestaan. En uh, of de rest van Nederland dit voorbeeld moet volgen in deze tijd van ontkerkelijking. Henk, um, is dit nou toeristische folklore of is het oprechte religieuze beleving? Nou, ik denk dat het uh, uh, beide is. Het heeft dus natuurlijk een uh, folkloristische. Duidelijk folkloristische achtergrond, maar wel ook heel duidelijk met een uh, religieuze inslag. Mm. Van oorsprong kun je zelf zeggen, want er zijn verschillende theorieën over het ontstaan. En niemand weet precies hoe of wat en wanneer het exact is ontstaan. Maar er zijn uh, onderzoekingen geweest die gaan terug naar de voorchristelijke christelijke tijd. Ja. En, en, en, en dan heeft men dus die, die, die, die, die folklore een christelijke, christelijk sausje gegeven. Oh, wacht even, er staat volgens mij iemand buiten de bus. die wat... Oh, een mevrouw die wat wil zeggen. Ik loop wel naar u toe. Wilt u ook meelopen in de processie, mevrouw? Hé, wat zegt. Oh, nee, processie, nee. Ik ben. Uh... Nee, Calvinistisch. Oh, u bent protestant? Ik, ben, ik heb daar gekeken hoor, in die kerk. Ik vind kerken prachtig. Maar woont u in Ootmarsum? Nee, ik woon in Heemskerk al 50 jaar, 51 jaar. Maar we komen elke jaar een dagje naar Ootmarsum. Waarom? Omdat ik, altijd weer, omdat ik altijd weer naar Twente terug wil. Ik mis het zo verschrikkelijk soms. Ik kan plat praten, maar door in Heemskerk praten, geen één plat. Oh, en vindt u niet erg dat de Rooms-Katholieken hier de baas zijn op Pasen? Want jullie protestanten hebben bijna niets te zeggen hier op Pasen. Ach, dat verandert wel misschien met de tijd. toch? Ja. Ik hoop het, dank u wel, veel plezier. Uh, als we zo nog doorgaan als het vijftig jaar geleden was, is het ook niks hoor. Uh, nee, want toen u een tiener was hier, kon een, Christen, kon een katholiek meisje niet trouwen met een protestantse jongen. Hè? Oh, toch op, mijn man was katholiek. Ja, we en? zijn voor het gerecht getrouwd. Dat kwam niet voor de kerk? Nee. Ja, nee. want dat vergeten mensen soms, maar het was hier echt een strijd tussen katholiek en protestant. Ja, het was een strijd en, uh, nou ja, mijn man mocht niet met mij trouwen. Mijn vader en moeder vonden het wel goed hoor. Maar, en toen moesten we voor het gerecht trouwen, ze wouden niet tekenen. Is dat niet verschrikkelijk? Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb ze hele leven, heb ik mijn schoonhouders gehaat. dat meen ik. Oh, ik zal uw naam nou maar niet doen, want nee, straks doe luister ik. niet, doe me niet, doe me niet. Maar ik ben blij, ben u bent toch is... gelukkig geworden. Juist. Dank u wel. Er sliep helemaal geen duivel tussen. <laughs> Dank u wel, Henk, Hoe was het? Het, het, het, het grappige is, dit, de, de, de omgang gaat ook langs de hervormde kerk die hier is. Nou. Doen jullie dat om die hervormde, de protestanten, te pesten? Nee, absoluut niet, want er uh, uh, lopen ook wel hervormde uh, ja. mensen mee. Er lopen ook hervormden. Er lopen ook wel eens hervormde mensen mee. Uh, goedemorgen, Jan. Zeg het maar. Goedemorgen. Ik vroeg mij af waarom wij hier in Nederland een tweede paasdag hebben. Voor zover ik weet viert iedereen Pasen. Maar zijn ze in uh, allerlei andere landen al lang weer uh, hard aan de slag. En wij plakken er een tweede zondag aan. En dan lijkt het er bijna op dat de Nederlandse katholieken roomser zijn dan de paus. Want je moet Pasen blijkbaar op twee dagen vieren. Henk? Wie heeft daar nou een goed antwoord op? Ja, het juiste antwoord kan ik natuurlijk ook niet geven. Maar het, um, het is wel een dermate feest... Uh, ...groots christelijk feest dat het uh, vanuit uh, de uh, katholieke kerk ja, echt gestimuleerd wordt om daar uh, twee dagen een, een, een feest van te maken. Ja, ik weet het niet, hebben ze Italië twee? Ik weet dat in Duitsland er wel tweede paasdag is, hè? Hebben ze dat in Italië, Jan? Ik weet het niet. Ik kijk even naar Rien, Hans, Sulema, ja, Bart... dat ze allemaal van die ongelovigen. Rien weer het even gaan uitzoeken. Jan, ik weet het niet. Luisteraars, als er iemand is die me kan uitleggen... waarom Tweede Paasdag een vrije dag is, moet u me het uitleggen. Henk weet het niet, ik weet het niet. Maar je hebt ook met kerstmis dat er in uh, bepaalde landen... kerstmis maar op één dag is. Ja, uh, en, uh, ja ik ken die landen niet precies... Maar het is wel zo. Maar wij vinden het hier in Nederland nog steeds belangrijk. I Jan? Maar als je kijkt naar uh, Maria Hemelvaart in ja. uh, Oostenrijk, 15 augustus. Ja, ja dat is ja. daar een, uh, een geweldige feestdag. Ja. Wij hebben dat hier vroeger ook gehad. Is op een gegeven moment wel afgeschaft. Ja. We hebben uh, drie koningen. Dat was toen ik nog een het was, kleine, ja. uh, klein kind was, ja, toen was dat nog een zondag. Ja, dan werden de kerstbomen ja. verbrand op drie koren geloof ik. Hé <laughs> Die... hey Jan, een vraagje, maar dat is puur, ik, als, ja. als ik inschat, dan is het omdat de christenen zo hier in de politiek domineerden, dat ze zo vrije dagen legelden voor hun arbeiders. Dat zal het dan wel zijn, hè. Dat zal, het kruis zal altijd blijven bepalen, prem, wat er gebeurt met de mensen. Ben <laughs> jij naar de paasmis gegaan, Jan? Nee, ik zeg heel eerlijk. Ik ben katholiek opgevoed, maar ik ben al lang niet meer praktiserend. Ah, jij bent zo'n afvallige. Goed. Dan zullen we je. Ik ben een afvallige. <laughs> Dank je wel, Jan. Vrolijk pasen. Uh, uh, uh, ik heb hier van Rien. Uh, uh, even kijken. De volgende landen. Oh oh. Een wettelijke feestdag in een heleboel landen. Nou ja, Rien, ik kan er geen chocola van bakken. Barbara zegt dat op de Bijbelbelt er nog genoeg is aan christelijke traditie. Um, nu, Henk, een paar kritische vragen. Jullie zingen ook nog liederen waarin de Joden worden veroordeeld. Zoals uh, de letterlijke tekst is... Uh, wat is er nou aan het uh, uh, uh, graf, graf gekruisd door de Joden? Um, hebben jullie daar nog moeite mee? Worden jullie er nog op aangesproken? Uh, ik... Ik kan me herinneren dat er in 1967 is er een keer een uh, groep studenten uit Amsterdam hier geweest. Mm -hmm. uh, die hebben daar uh, heel veel problemen over gemaakt. Mm -hmm. En uh, de tekst is op dat moment ook een keer aangepast mm -hmm. geworden. Maar gezongen is die aangepaste tekst nooit. Nee, want de aangepaste tekst is... geofferd aan de kruisen voor onze misdaad. Dat de Joden er valse raad. En dat ja. was veranderd in dat de mensen onze. er valse raad. Ja, ja. Maar dat is nooit gezongen. Dat is nooit gezongen, nee. nee. nee. En daar, maar zijn jullie hier antisemieten? Nee, abso absoluut niet. Nee, nee, he nee he helemaal niet. Maar, maar kan je uitleggen, <tus> het is niet aangepast... Nee, ja, de, het lied is van oorsprong zo. Mm. Um, als je ook teruggaat, um, uh, ik, ik heb dat straks nog eventjes opgezocht. Um, in, ik zei straks al, het is van uh, origine wellicht voor christelijk. Mm. En is dus door het christendom, het jodendom uh, aangepast aan uh, de tijd. Mm. Uh, en het wordt wellicht ...jaarlijks nog weer wat aangepast. Nou, wat ik ontzettend bewonder... ...ik ben zelf uh, geen uh, christen... ...mijn vrouw is Rooms-Katholiek gedoopt... ...maar uh, doet er ook niet echt zoveel mee... ...maar ik vind het altijd mooi als mensen geloven... ...en als mensen hun geloof beleven... Uh, en ik vind dat mensen van die lange tenen hebben, uh, uh, als, er, als er iets wordt gezegd. Zijn jullie hier in het Twentse land, want luisteraars, ik zal even VVV-reclame maken. Als u niets te doen heeft, kom een keertje naar Ootmaars. Een prachtig pittoresk dorpje, erg mooi middeleeuws gebleven. Het is officiële stad en, en het is fantastisch. goede restaurants, lekker eten, goede bakker. Dus u kunt er echt naartoe komen. Maar zijn jullie hier nuchterder, waardoor jullie minder zeg maar, letten op al dat... Dat je niet op andermans tenen moet staan. Ja, inderdaad. Men, we bekijken de zaken heel nuchter. Je um, probeert met iedereen uh, goed om te gaan. En uh, ja, overal is wel eens wat. En ook hier is wel, natuurlijk wel eens wat. Maar um, over het algemeen... ...dan gaat men hier heel goed met elkaar om. Ook tussen hervormden en katholieken. He, die, deze kerk die um, wordt... De, de Judas, hoe je deze kerk de ook al De hebben? Simon en Judas kerk. Ja, maar hoe kan er... ...is volgens mij een van de weinige kerken in de wereld die genoemd is naar Judas. Uh, ja. ja maar, uh, dit... maar, maar je hebt in, in, in uh, Latrop en in Tilligte... ...dat zijn ook Simon en Judas kerken. Maar uh. deze kerk die... Um, wordt 15 mei... U mag de bus binnenkomen, hoor, mevrouw, als u wat wilt zeggen. Ja, u moet er niet aarzelen bij Prim gaan. Ik loop wel naar buiten. Okay, Gaat u um... maar door met de uitleg. 15 mei, dan wordt het carillon in de hervormde kerk... ingewijd hier in de katholieke kerk. Oh, oké, okay, mevrouw, u nog wat zeggen? Nee hoor, ik kom alleen... We zijn hier te logeren. Uh, bent u protestant of katholiek? Protestant. En bent u vanochtend naar de paas misgegaan? Nee. Foei? Nee. Ik heb heerlijk paasontbijt gehad in ons hotel. Ja, maar hier hebben ze nog de goede rooms-katholieke traditie. Dat ze omgang maken, dat ze naar de paas misgaan, het is toch nou de dag. Ik heb Paaskerls gezien, gisteren. Ja, maar vindt u, nou, u bent onderdeel van de verloedering, mevrouw. Dat Onze gaat, christelijke gaat, traditie. Gaat zo al? gaat dat zo? Ja, de verloedering van de begint. maatschappij. Die begint al, bij mij. Ja, u bent <laughs> zo vrolijke ronde. <laughs> nou, ik heb een heerlijke vakantie. Maar is echt er nu niets meer? Jawel, zeker. Kijk, als ik thuis, ik zit op een koor. Ook op een kerkkoor. Oh. Dus ik zing ook wel. Ik doe er nog wel wat aan. Okay, en zouden we, zouden we in Nederland het voorbeeld van Oudmarsen moeten volgen... dat je echt op tweede paasdag nog massaal naar de paas misgaat? Nou, even, ja, ik vind het niet. Ik vind één keer genoeg. De eerste paasdag. <laughs> Toch? Dat is genoeg. Nou ja, ik weet het niet. Ik ga nooit naar de kerk dus. Nou, ik vind de eerste paasdag genoeg. En dan de tweede paasdag lekker vrij. Oké, okay, hartstikke bedankt. Veel plezier in ja, Oudmarsen. Dank u wel. Ja, Henk. Henk, uh, hebben we nu nieuwe Jan aan de telefoon? Dag, be vandaag bellen. alleen Jannen. goedemorgen Jan. Goedemorgen, Brun. Zeg het maar. Ik betreft over die tweede paansdag. Ja. Dat heb ik vroeger geleerd op school, dat, heb, uh, dat de kerk dat heb ingeschakeld als een soort vakantie. Omdat de mensen toen geen uh, vrije dagen konden opnemen. Zie je? En de kerk toch belangrijk vond dat de mensen dus een dagje meer rust hadden. Ja. Slimme jongens, dat, die, dat dacht ik ook al. Nou, Jan, hartstikke wel. Luisteraars, dus daarom hou ik zoveel van u. Zodra ik met een dilemma zit, veel beter dan Rien op internet kunt u doen. Dankjewel, Jan. En vrolijk Pasen. Ja, uh, uh, ik, ik kreeg van Els een mail. Ik heb gekeken naar de passieuitzending in Gouda... en was onder de indruk van al die mensen die het zo intens beleefden. Dat was geen verloederen, maar Pasen van deze tijd. Ik ben 73, de muziek was niet mijn muziek... maar ik heb bewondering voor de moderne manier om Pasen te beleven. Wat moeten we met die overjarige Roemse kerk? Die mannen in Oud Oud-Marsrum zijn echt van vroeger. Leuk hoor, voor de toeristen, maar verder niet. Nou, ga je gang Henk, reageer maar op de 73-jarige Els. Nou, ze zijn zeker niet uh, overjarig, het zijn inderdaad jonge mannen nog, maar um, uh, die traditie die wordt jaarlijks levend gehouden. Deze mensen die beginnen in, uh, aan het begin van de vasten al met de voorbereidingen. Serieus? Ze zijn daar... Ze zijn daar uh, maar vasten ze hier ook nog? Ja, dat is denk ik toch wel wat uh, minder geworden. Dus we kunnen bij die moslims les gaan halen hoe je echt moet vasten. Dat, uh, dat is zeker zo, ja. ja. Nee, die, we, ik moet eerlijk zeggen, we hebben, ik heb zelf twee kleinkinderen. En die hebben we een stukje van de vasten weer bijgebracht. Dat wil zeggen, zij kregen een snoepje. En dan moesten ze ook een snoepje in het snoeptrommeltje stoppen. <lacht> dat... Uh, nou, dat is, mijn vrouw heeft ze dat uh, bijgebracht. En uh, nou, op een gegeven moment waren ze daar zelfs heel fanatiek in. Henk, dus, maar, maar moet, je, moet je die traditie niet gaan moderniseren? Kijk, je kan het houden op die zondagochtend, maar vrouwen erbij... Uh, uh, de teksten wat aanpassen, een beetje hiphop erin. Nee, nee, absoluut niet. Um, vrouwen die, um, uh, daar heb ik straks al gezegd, die kunnen meedoen. Uh, er zal niemand zijn dat ze niet mee mogen doen. Dus... Wat dat betreft is dat uh, helemaal geen probleem. Maar ze doen niet mee. Mm. Uh, ze kiezen daar zelf voor. Dus hierbij loop ik alle vrouwen van Nederland op... om volgend jaar op Pasen massaal te komen naar Oud-Marsum... Ja. met z'n honderden en dan mee te lopen. Dat ja, kan Henk niet zeggen. Maar als u nou vanmiddag hier bent en u uh, kijkt naar het vluggelen... Ja. Uh, dan doen daar evenveel vrouwen als mannen mee. Maar waar. de rondgang om de Wemen... smorgens om half negen en smiddags om... Uh, half drie, dan, ja, dan loopt daar per definitie geen of bijna geen vrouw mee. Voor de vrouwen die vanmiddag om half drie willen komen, jullie beginnen bij... Het wapen van Oudmarsum aan de Almeloze Straat. En dan kunnen alle vrouwen aanmelden, als er nog 300 vrouwen komen... er waren maar 50 mannen die meeliepen, nou, dan zijn vrouwen in de meerderheid. Zij, Ja, nou dat mag rustig. Als zij zich maar netjes gedragen, zoals de... ...spoorskerels dat graag willen. Want het moet geen verloederd verhaal worden. We willen die traditie in stand houden. Henk, jij bent echt uh, gelovig, hè? Ja. Uh, betekent Pasendam voor jou nog steeds uh, denken aan de Heere Jezus die gestorven ja. is en ja. opgestaan? Ja. ja, inderdaad. En dat zit hier nog heel sterk? Dat zit hier nog uh, heel diep geworteld. En al die mensen die nu op weg zijn naar de Meubelboulevard, wat weet tot slot tegen ze zeggen... Ja. Ik vind dat ze zich ook een keer zouden moeten bezinnen op datgene wat echt met Pasen is gebeurd. Namelijk dat Christus is verrezen. Luisteraars, uh, vanochtend was ik in de kerk. En toen werd er een prachtig gezang gezongen. En dat gaan we gebruiken als uh, afkondiging zometeen. Uh, Henk, ik wil je hartstikke bedanken dat je ons hebt willen ontvangen. En ik moet zeggen, het was ontzettend mooi. Het was de 200 kilometer rijden en om kwart over vijf ochtends opstaan. Heel meer dan waard. Ik dank alle luisteraars. Ik dank de gasten en ook de deelnemers die hebben gebeld, gemaild en getweet. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... waaronder heel veel katholieken... De financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Tulden, Rien Aarts en Sulema El Ghal, die ook de regie deed. Productie Hans Twin, die vanochtend in zijn auto gesprongen is. omdat de laptops er niet waren. en met 180 km per uur op tweede paas hier naartoe is gereden. En Momo Sarou, techniek, logistiek en transport. parttime-fotograaf Bart Datselaar, die onder alle omstandigheden kalm blijft. Eindredactie de door griep gevelde Barbara van der Klees. en luisteraars Rien Aarts, is als geen ander in staat om mij tot rust te brengen. wanneer ik woens wordt ...op tweede paasdag omdat dingen misgaan. Zo meteen krijgt u Ster, Dorad Megens en Felix Meurders met de gids.fm. Morgen praten we met Rita Verdonk over de Nederlandse traditie van tolerantie en pluriformiteit. Ik wens u nog een vrolijk Pasen. Tot morgen. Namaste. Dag.